Wat voorop staat is dat ik stabiel moet zijn en dan zie ik wel hoe het gaat. Welkom, dit is aflevering 44 van de Pillenkast. Vandaag een speciale internationale aflevering. Jawel, helemaal uit Noorwegen is het de gast om te praten over haar ervaringen met de zorg in Noorwegen, het dealen met haar manische episodes en de uitdagende opdracht om stabiel te blijven. Dit is het verhaal van Jule. Normaal gesproken zeg ik altijd Jule, hartelijk welkom in de studio. Het is niet uh, welkom in de studio deze keer, want je zit ergens in Noorwegen. Ja, dat klopt. <laughs> Waar zit je eigenlijk in Noorwegen? Uh, in de buurt van Stavanger, um, dus de westkust van Noorwegen, een beetje omlaag in het zuiden. Oh, en hoe is het weer daar? Is het koud? Um, volgens mij hetzelfde als bij jullie, het is heel erg nat. Oh, nat. Oh, ja. Vervelend. Ja. Uh, geen sneeuw dus? Nee, oh. nee. Jammer. Helaas. Uh, Jules, uh, nou ja, welkom op deze manier dan in uh, de pillenkast. Want uh, ja, Noorwegen was een beetje te grote afstand om te overbruggen, hè? om uh, naar de meer in te komen reizen. Dat, sna dat snap ja. ik dan wel. Dus uh, uh, nou ja, daarom gaan we het een keertje proberen om het online te doen. En volgens mij moet dat prima lukken, want ik, ik kan jou zien en jij kan mij zien en we kunnen elkaar horen, dus dat is volgens mij het begin. Uh, laat ik ook gewoon beginnen met hoe ik normaal begin. Waarom heb je je aangemeld, helemaal vanuit Noorwegen? Nou, ik uh, zag uh, pillenkast voorbij komen op um, Instagram en het leek me eigenlijk heel erg leuk uh, om een keer mee te doen. Het was zo van, heb je een uh, diagnose of iets uit de GGZ waar je mee zit, um, dan mag je je aanmelden. En toen heb ik contact opgenomen met Rob en uh, nu zitten we hier. Ja, ja, Rob is ook een beetje de pillenkast, dus dat scheelt. <laughs> <laughs> er, er is niet veel meer dan dat. Uh, nee. en, en wat heb jij zelf voor uh, diagnose? Ik heb zelf een bipolaire stoornis. Um, en ik heb eigenlijk het meest last van manieën en hypomanieën. Um, en die zijn opgevangen in het, in het Noorse. Ik ben eerst um, opgenomen geweest in Nederland. Een dwangopname En um, daarna ben ik naar Noorwegen verhuisd. Omdat mijn ouders hier wonen. Ja. En hoe lang woon je nu in Noorwegen? Even voor de volledigheid. Uh, sinds anderhalf jaar weer. Oké. Okay. Op maar weer, ik heb hiervoor. Weer, ja, je zegt weer. Ja, weer, want ik heb in Utrecht gewoond en daar uh, heb ik vier jaar uh, gestudeerd. Um, uh, maar daarvoor heb ik ook uh, tien jaar in Noorwegen gewoond. Oké. Okay. Hoe, hoe vertaalt uh, die uh, bipolaire stoornis, die manische episodes en hypomane episodes zich bij jou? Um, ik krijg heel veel energie. Ik kan niet meer slapen. Um, ik heb heel veel projecten waar ik mee wil beginnen waar ik mee aan de slag wil um, ben ook snel geïrriteerd als ik, mensen iets zeggen van nee dat hoort nu niet, um, dat zie ik ook terug in mijn dossiers uh, dat ik snel geïrriteerd ben, um, ik ben heel erg aan het schommelen in emoties um, uh, ja dat eigenlijk. En is het ook fijn, want de hypomane episodes, meestal hè, is dat ook wel een beetje een lekker gevoel. Vind je het ook fijn? Ja, ja ik vind het, het. Je bent natuurlijk ook heel erg gejaagd, maar tijdens die, die hypomane periodes dus heb ik echt wel gewoon heel erg genoten. Van dat ik lekker de berg op wilde rennen en uh, um, veel wilde dansen en dat soort dingen. En dus dan voelde het wel fijn, ja. Ja. En wat is dan het minder leuke kantje daaraan? Kun je dat uitleggen aan mensen? Want uh, ik kan me voorstellen als je daar niet heel bekend mee bent... dat je denkt, ja, maar als het fijn is, lekker de berg op rennen. Dat is toch fantastisch prima? Dat is toch fantastisch? Ja, dat snap ik heel goed dat mensen dat uh, niet zo goed begrijpen. Maar ik heb altijd zo'n onderbuikgevoel. En daar zit heel veel onrust achter. Um, en dat gevoel dat je niet anders kan dan heel veel dansen. En het gevoel dat je... Um, moet praten, want anders dan gaan je gedachten te snel. Um, dat is best wel belemmerend voor hoe het kan of hoe pijn het is. Ja, dat leg je heel goed uit. Zo, heb ik okay. het ook. Ja, ja. Ja, zo ervaar ik het ook precies. Je kan eigenlijk niet stoppen hè, met al dat leuke, gezellige gedoe. En dan voelt ja. het nog steeds wel goed, maar je kan, je kan er niet mee stoppen. <laughs> en dat is best vervelend als je het niet gewoon rustig ook even kan zitten tussendoor. Mm. Ja. Ja. Uh, je woont dus nu anderhalf jaar in, in Noorwegen. Mer merk je dan verschil uh, in, in omgeving? Uh, natuurlijk is er een verschil tussen Nederland en Noorwegen, maar in, in je stemming en in, in je, is het daar wat rustiger voor je? Um, dat het wat rustiger is, kan me Vraag voorstellen. Ik Noorwegen? Ja, ik hoor die even niet zo goed. Oh, je hoort me? Oké. Okay. Uh, Oh, fijn. Ja, zie je, dat is dan toch weer een vervelend dan het online. Nee, of het wat rustiger is. Dus je bent daar naartoe verhuisd, neem ik aan ook met een reden. Uh, uh, of, ja, of was je gewoon klaar met Nederland? Ja, okay. um, En omdat ik de natuur en de, um, en de ruimte hier heel fijn vind. Ja, precies. Dat, daar hint ik een beetje. Dat, uh, dat was eigenlijk een beetje wat ik vroeg. Zo van, is de omgeving ook echt, uh, heeft die een grote invloed op je? Ja, zeker. In Noord nederland is het toch meer gehaast en uh, woonde ik in een studentenflat en uh, had ik niet zo de natuur direct om me heen en dat heb ik nu wel heel erg. Ja, en is dat dan ook makkelijker als je dus wat manischer wordt om dan een beetje de natuur op te zoeken die wat minder prikkels uh, biedt? Ja, nou ik moet daarbij zeggen dat um, in Noorwegen hebben ze iets en dat heet afgeschermd zijn of sjaalming. Um, en als je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan hebben ze zoiets van je moet zo min mogelijk stimuli hebben. Hm. En dat is natuurlijk de, eigenlijk wel belangrijk. Van computer prikkels, uh, um, ja, veel prikkels zijn dan slecht voor je. Maar bij mij was het ook van je mag de natuur niet in. Oh, dat is uh, dat is apart. Ja, ik werd uh, dat wordt, bij dertien ons Oké, okay, dat is een hele andere vorm van quarantaine. Ja. Ja. Maar dan zit ja, je dus ja, opgesloten. Je dus, en dat is al, ja, ik snap wel uh, als je het zo uitlegt: van zo min mogelijk pri prikkels. Dat is dan een uh, manier. Bij ons zeggen ze gewoon gaan een stukje wandelen in het bos. Ja, nou, dat gebeurt, of tenminste, uh, um, dat gebeurt hier minder. Hm. Dat, dat lijkt me niet heel prettig, of wel? Of nee, vond je het fijn was, om opgesloten het was verschrikkelijk. Ik werd ook boos. Ja. En uh, ik ken mezelf eigenlijk helemaal niet als boos en gefrustreerd. Um, maar dat was ik toen wel heel erg. Van, ik probeerde me uit die afscherming te forceren. Door weg te rennen of door het gevoel te hebben. Gelukkig is dat wel. Dat heeft ongeveer... Ik heb zes maanden heb ik daar opgenomen gezeten. Um, en dat is gewoon echt niet goed voor een mens. Maar ik werd steeds weer manischer. Um, en toen ze het omgooiden van... Oké, okay, we gaan jou naar buiten sturen. En je mag buiten zijn. Toen kwam ik uit mijn manie en werd ik weer stabieler. Ah, dus je kon er wel over praten. Er was wel een oplossing mogelijk uit die... Uh, uit ja, uiteindelijk wel. Maar mijn ouders hebben ook heel erg aangedrongen van... laat haar alsjeblieft naar buiten gaan. Um, maar uh, ja, daar hebben ze heel weinig naar geluisterd. En na ongeveer vijf maanden dachten ze van... oké, okay, laten we het dan omgooien. Um, na, na vijf maanden? Dacht, ja, na vijf maanden. Ja. Dat is wel erg pittig. En doen ze dat met alle uh, patiënten die zich maar zo... Uh... Ja, die echt manisch zijn ja. wel. Ja, want het blijkt te helpen. Voor heel veel mensen helpt het wel hoor. Dat ze gewoon een tijdje helemaal geen stimuli hebben. En dan mogen ze steeds wat meer. Het is ook niet... Ik zat niet vijf maanden in die afgeschermde afdeling. Het was weer van... Oh, het gaat wat beter. Oké, okay, dan mag je weer rustig um, in de wat grotere afdeling. Waar gewoon mensen uh, vrijwillig zijn opgenomen. Um, maar dan ging het weer heel snel veel slechter. En dan werd ik weer... ...afgeschermd. Ja. En in die periode was je dus manisch... ...voornamelijk, ja. niet depressief? Ja, heel erg manisch. Okay. En wat betekent dat dan voor jou, dat je dus heel gefrustreerd bent... ...in zo'n kamer, neem ik aan? Want je kan ja. niks. Ja, ik kon niks. En ik kon wel dansen... ...zeg maar, maar ik... ...ja, dat was gewoon heel lastig. En hoe vermaak je jezelf dan een beetje? Uh, ik had, zat zo... ...onder de medicijnen, dat ik dat... ...ja, het staat dat ik teken... ...en dat ik lees... Maar ik weet niet meer precies hoe dat allemaal was. Maar als je het zo, als je het zo beschrijft, klinkt het niet heel gezellig. Het was niet een fijne nee. periode. Je kijkt er niet prettig nee. Op terug. Nee. Nee. Nee, nee. Nou, ik hoop dat dat dan niet heel snel weer gebeurt. <laughs> nee, maar uh, nu weet ik ook veel beter wanneer ik het kan herkennen. En uh, dan kan ik naar de kliniek waar ik me wel heel fijn voel. Ja, dat is het mooie hè. Tenminste, als er al een mooie kant aan is. Dat je gewoon leert van ja. die episodes. Wat, ja. heb, wat heb je ervan geleerd? Hoe, hoe doe je dat nu? Als het weer zou beginnen. Um, als het weer begint weet ik dat. Ik mijn. Um, uh, mijn prikkels van. Mijn telefoon en zo moet. Uh, wegleggen. Mm -hmm. um, en uh, dat ik veel mag gaan wandelen. En uh, ja. Ik niet de grootste plannen leg. Want dat heb ik ook wel als een. Uh, als een. Um, teken, dat als ik heel grootse plannen heb van, oh, dit ga ik allemaal doen en zo, dan is dat vaak een teken van dat ik <laughs> manisch niks aan het worden ben. <laughs> ja. Herkenbaar, dus, uh, herkenbaar. Ja, ja, ja. En wat doe je, dus, dus wat, dan probeer jezelf een beetje te remmen in die plannen, of uh, wat doe je? Ja, ja dan, dan doe je ja. dat. oké okay. Maar dat is ook wel weer moeilijk, hè? want het zijn hele leuke plannen. Ja, ja, precies. Dat is ook een moeilijke aan. Ja. Ik was helemaal vastbesloten dat ik mijn 25 e verjaardag zou vieren um, deze herfst um, in het buurthuis. En toen werd ik twee dagen voor mijn verjaardag werd opgenomen. Oh. Ja. Maar wel vrijwillig. Want ik merkte gewoon van dit gaat oh, niet nou, goed. Kijk, dat is dus. Dan offer je, je dus je leuke verjaardagsfeestje voor op. Ja, ja. Nou, dat is knap. Ja, want ik merkte gewoon dat het uh, niet goed meer ging. Ja. Ja, dat is toch wel, vind ik mooi om te horen, want het is ook wel, dat geeft wel aan hoe vervelend het ook dus gewoon is. En dat het niet alleen maar een hele fijne verjaardag leuk feestje uit je dak en uh, een beetje is. Nee, het is gewoon vervelend en daardoor laat je je dus vrijwillig opnemen. Ja. Mm, yeah. Nou, vind ik wel vind ik mooi. Uh, laten we eens helemaal naar het begin gaan. Hoe, want de meeste mensen merken pas nou, rond hun twintigste, uh, vijfentwintigste, dertigste soms, uh, dat ze iets uh, mankeren. Mm. Wanneer kwam jij daarachter? Um... Nou, ik, had, uh, ik liep stage in het speciaal onderwijs. En daar merkte ik heel erg dat ik met de kinderen op, met de neus op de feiten werd gedrukt. Um, en dat ik me eigenlijk helemaal niet lekker voelde. Dus ik denk dat dat een depressie is geweest. Um, waar ik gewoon moeilijk mijn bed uitkwam, maar zeg maar. En ook dingen afzei, en ergens zin in had. En ja dan wel het noodzakelijke deed... voor mijn studie, maar ook niet meer. Um, maar voor mij is er ook ineens... een plotseling ommekeer ge geweest... waar ik... Um, corona kreeg. Oh. En ik in isolatie moest... bij mijn uh, ex. Um, en eigenlijk daaruit... Bij je ex? <lacht> <lacht> bij mijn ex, ja. Hoe <lacht> kom je nou bij je ex in quarantaine? <lacht> Nou, toen was het nog mijn vriend. Oh. <laughs> nou, oké, okay, dat is iets logischer. <laughs> ik denk, oké, dat voor elkaar dat is helemaal niet uh, te doen. Maar goed. <laughs> nee. Um, maar was het een heel erg ommekeer van. Toen was ik daar in quarantaine en ineens. Ik was best wel um, ja, neerslachtig daarom, voelde me slecht. En toen ineens kwam die manie en ik kon gewoon vijf dagen niet slapen terwijl ik in die kamer zat. Dus uh, daardoor werd ik ook psychotisch. Um, maar het kwam zover, ik kon gewoon niet slapen. En ik had echt wel in de gaten dat er iets verkeerd was. Want ik wilde alleen maar praten. En um, mijn moeder had ik een gesprek mee. En die was later tegen mijn vader van, wat, wat heb ik nu meegemaakt? Want Shu klinkt gewoon niet meer als Shu. Um, dus dat en je belde was je heel dan? heftig aan de telefoon. Ja, die had ik aan de telefoon. En um, s'nachts, de laatste nacht voordat ik werd opgenomen, toen hebben we de crisisdienst gebeld en gezegd van dit gaat echt niet langer. En um, toen zijn we eigenlijk teruggestuurd van ja, mevrouw, u heeft corona gehad en het gaat weer goed met u. Um, terwijl ik zoiets had van als crisisdienst zou je je daar doorheen moeten prikken. Want ja. Het ging echt niet goed met me. Um, en ik was alleen maar aan het praten. Um, en je zei ook psychotisch. Toen... Hoe, hoe, hoe, hoe merkte je dat? Of nou, jij anderen voornamelijk? Um, je... Nou, mijn psychose kwam eigenlijk pas toen ik we, was opgenomen. Oké. Okay. Okay. Ik zag wel, zeg maar... Um, vuilniszakken werden monsters. Mm. En allemaal vogels die in een boom zaten... werden ineens allemaal mensen die op mij afkwamen lopen. Um, fietsers die langs fietsten... Die zag ik als grote paarden. <laughs> dus, dus ja, dat was... Uh, ja. We gingen ook wandelen sommige avonden. En dan was het zo van was ik gewoon zo bang voor alles om me heen. Um, dus ja, dat was wel heel raar. Maar toen... Ja, vond je dat toen ook heel raar? Toen je het, toen je het meemaakte? Ja. Ja, ja? Ja. Ja, nou, ik was vooral heel bang. Het was ook zo van... Nee, dat is een vuilnisbak. <laughs> ja. Nee, maar het is een monster. Nee? <laughs> dat heb ik met mezelf zo te... te, te queruleren. Van, uh, wat is het dan? Maar in ieder geval, toen de laatste nacht... hadden we opgebeld. En toen heb ik toch nog even kunnen slapen. En toen daarna was ik zo van... Ik moet naar het bos. Ik moet naar het bos. En uh, toen heeft... Uh, mijn. Mijn vriend heeft toen uh, um, uh, de politie gebeld. Want ik wilde, ik ontsnapte naar buiten. En hij wist niet wat hij moest doen. En toen kwamen maar twee. Even, even, even, even, stapje stap terug. Hoe, dan zit je dus, maar dan ontsnap je naar buiten. Dus dan ga je dus, zonder dat hij het merkt, probeer je ergens de deur uit te glippen. Of hoe ging dat? Nou, hij lag nog in bed. En ik was oh. al van, ik moet naar buiten. Dus toen ging ik heel snel naar buiten. En hij schrok zich rot. Die hoorde de, hij, de deur oh, of zo. Wat zeg je? Ik zei, die hoorde de deur uh, dichtgaan of zo. Dat hij dacht, ja, waar gaat ze naar ja, toe? Ja. ja, ja. Nou, hij was meer zo van, volgens mij was hij er eerder bij. Um, uh, en was hij zo van, nee, we moeten eerst even mijn sleutel en mijn mobiel erbij halen. En dan pas kan je naar buiten. En dat heb ik toen wel gezegd dat het oké okay was. Want hij was aan het ijsberen in de gang. Hm. Maar toen ben je toch gegaan. En toen heeft hij de politie gebeld. Ja. Ja. en toen heeft de politie je uit het bos moeten vissen of ben je, ben je toch maar thuis nee ik, uh, ik eindigde op het um, op het plein voor het appartementencomplex in mijn badjas natuurlijk mm. <laughs> <Ja>, <laughs> en toen kwamen er twee hele lieve politieagenten um, ja die kwamen mij uh, ja eigenlijk op die plek houden en toen melden zij de crisisdienst die mij is komen ophalen ja maar mijn vriend toen zat nog in quarantaine, dus die mocht ook niet mee. Oh, tja, dat maakt het ook allemaal niet veel makkelijker. Hè? Nee, nee. Hoe vond je dat? Toen je Was dat de eerste keer pardon, dat je opgenomen moest worden? Ja, dat was de eerste keer. Hoe vond je dat? Um, ik was heel erg tegen medicijnen, dus uh, dat was lastig. Maar voor mij was het gewoon, ik was zo mezelf niet meer dat ik ook, niet, ik weet nog wel wat er is gebeurd, maar um, dat vond ik, ik vond het heel lastig dat ik opgenomen moest worden. Vond je het niet ook lastig om zo je te voelen voor het eerst ja, dat je denkt wat ik gebeurt er met me? Ik weet dat ik het nooit had gevoeld. Ja, ja. Maar dan zit je daar en. Laat ik voorop zeggen, ik ben nog nooit, maar ik heb genoeg verhalen gehoord inmiddels... en ik had ook eigenlijk wel opgenomen moeten worden een keertje. Maar het is nooit gebeurd. Ik denk als dat gebeurd was bij mij, dat ik me daar echt... Nou, dat dat wel echt flinke klappen in mijn gezicht zou zijn. Van Oké, okay, je kan dus niet meer zelf. Je hmm. zit nu hier en wij gaan voor jou zorgen. En dan ben ik ja. redelijk autonoom ingesteld, <laughs> zeg maar. Ik ook. <laughs> dus ik vraag me altijd af, hoe voelt dat dan? Als je daar echt zit en ze doen de deur echt letterlijk gewoon op slot... Nou, voor mij, dat was het nog niet zozeer. Ik werd eerst op een kamertje begeleid. En toen was het van, ga maar even lekker dansen. En uh, lekker je ding doen. Maar ik vond alles zo lang duren. Weet je, als je manisch bent, dan wil je dat alles gehaast. En alles snel ja. gebeurt. En het duurde zo lang. Maar dat was natuurlijk ook omdat ik s'nachts helemaal niet had geslapen. En uh, ja, ik gewoon... Heel, ja, het slechter ging. En toen probeerden ze me... Uh, pam te geven. Ja. Maar ik was van nee, ik heb geen medicijnen nodig. Laat me met rust. <laughs> dus um, ja, toen, om die reden ben ik gedwongen opgenomen. Uh, want ik kon wel nog heel erg duidelijk uitleggen hoe het voor mij was. En hoe ik het allemaal ervaarde. Um, en het was niet van ik ben niet ziek. Dat ik had wel in de gaten dat er iets aan de hand was. Ja. Uh, want dat komt ook wel vaak kijken bij een manische periode is dat je gewoon niet inziet dat je ziek bent ja precies, dat is ook wel bijzonder Ja, dat je dat zag ja. dus daarom sta je dan misschien ook wel iets, iets meer open voor een, uh, nou ja, zoiets als opgesloten nou, ik zeg het een beetje vervelend maar hè, dus dat je gewoon uh, nou, afhankelijk bent van anderen laat ik het zo zeggen mm. dat dat ja. oké okay is, omdat je denkt er nou, ja. is ook wel echt iets aan de hand ja, klopt en hoe lang heb je daar gezeten toen? En, oh nee, laat ik eerst Heb je toen medicatie gekregen? Of heb je het gewoon teruggehouden? Ja, uiteindelijk oh. wel. Um, ik wilde geen lithium, Ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom niet. Maar ik heb toen Olanzapine gekregen. En, um, en Lorazepam. Uh, en uh, ja, dat zorgde ervoor dat ik kon slapen s'nachts. En dat ja. ik uh, weer uh, dingen zag. Of de, minder dingen zag. Ja. Iets um, meer kunnen, landen. Vond ik ik vind het wel heel bijzonder dat ik contact heb gehad met mijn dode opa. Um, of tenminste, voor mij was mijn psychose ook heel erg. Zeg maar dat ik contact had met dode mensen. Mm. En voor mij waren die mensen allemaal familie. Um, dus dat was ook wel bijzonder. Ja, dat is ook wel. Ja, inderdaad. En fijn ook wel dan um, aan de ene kant. Ja, ja, het was heel erg fijn. Want uh, ja, het gaf me een stukje vertrouwen. en... Uh, Um, dat ik het gevoel had van, oh ja, het komt wel goed. Dus uh, dat is heel fijn. Is het misschien een gekke vraag, maar verlang je daar dan ook wel eens naar terug? Ja. <laughs> ja ik, het is een stukje van wanneer stopt spiritualiteit en wanneer begint een psychose. Um, die vraag vind ik nog steeds best wel lastig. Ik zit nog steeds aan de antipsychotica. Um, uh, en dat, ja, ik heb het gevoel dat dat wel veel blokkeert... En, en blokkeert in de zin van je onthoudt van die spirituele ervaring. Ja. Hmm. Ja. Dus dat is dan ook wel nog een extra opgave om die pillen te blijven slikken. Als dat ook nog Wat een soort. Je? nou Dat het dan nog moeilijker is om ook nog steeds die medicatie vol te blijven houden, denk ik. Als je gewoon ja. ook af en toe denkt, ik, ik zou wel eens weer dat contact willen. Mm. Ja. Maar ik, uh, voor nu is het beter zonder. En uh, misschien in de toekomst weer een keertje, maar nu heb ik zoiets van, ik wil gewoon stabiel zijn en stabiel blijven. En dan heb ik het misschien een keer meegemaakt, maar dat gaat niet boven mijn dagelijkse leven. Klinkt heel verstandig. <laughs> <laughs> ja. En je bent dus nu anderhalf jaar in Noorwegen en bevalt dat goed of kom je weer een keer terug naar Nederland? Of is dit gewoon uh... nu waar je woont en uh, waar je blijft? Ik weet het niet zo goed. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb zin om een studie af te maken aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik van... ik wil gewoon ergens aan de slag. En, maar wat voorop staat is dat ik stabiel moet zijn. En dan zie ik wel hoe het gaat. Of dan Nederland meer gaat trekken. Of dat ik denk van... Uh, toch nog niet. Um, ik sta daar heel open in. Ja, dus de eerste, de eerste opgave is gewoon... stabiel zijn. Mm, ja. Nou, laten we het daar eens over hebben. Dat is ook namelijk wel een pittige... Hoe doe je dat? Behalve dan met medicatie. Ja, dat is een goede vraag. Die heb ik ook aan mijn psychiater gevraagd. Van hoe, hoe wil je dan dat hoe ik, moet ik dat doen? Ben? Ja, want het, het is niet alleen maar medicatie. Ja, dat kan wel. Je kan wel heel stabiel worden met heel veel medicatie. Maar dan gebeurt ja. er gewoon niet zoveel in je leven. Ja. Dat is ook stabiel. Maar uh, wij bedenken over een andere vorm van stabiel zijn. Mm. Ja, nee, ik, uh, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik me. Ik, ik schrijf veel. Mm -hmm. Ik ben een boek aan het schrijven. Um, Over al mijn beleveni belevenissen. Belevingen. Sorry. <lacht> nee, geen probleem hoor. Ik <lacht> <lacht> uh, ben dan blij dat je geen Noorse woorden af en toe er doorheen <lacht> <lacht> Zou het zijn? Nee, dus dat doe ik veel. Ik probeer mezelf bezig te houden door te gaan wandelen en door wat um, eigen dingen te doen. Um, ja, en afspreken met vriendinnen en zo. Ja, maar dat, als je het hebt over stabiel zijn en blijven, is schrijven dan. Uh, doe je dat in vaste blokken? Of ga je gewoon zitten als je zin hebt? Ik ga gewoon zitten als ik zin heb. Oké. Okay. Maar ik heb nu weer heel veel motivatie, want ik heb weer veel feedback gekregen. En dan ga je, maar dan is het, is het zit daar niet ook een beetje een gevaar in dan, zeg ik als ervaringsdeskundige. <laughs> dat je denkt, hé, hey, ik heb een heel leuke idee en een goede motivatie voor dit hoofdstuk en ik ga brup, en je zit dertien uh, uur te schrijven? Oh nee, dat gebeurt niet bij mij. Okay. Hm. Tenminste, niet zoals ik nu ben. Misschien wel als ik. Ik heb ook een beetje de regel van als ik het gevoel heb dat er iets komt, van dat ik hypermaan ben, dan mag ik niet schrijven. Ah, kijk, dat bedoel ik. Behalve daarin... ja, in mijn dagboek. Oké, okay, ja, ja. Want dat bedoelde ik dus. Is dat een soort van structuurregels die je voor jezelf hebt uh, verzonnen? Ja. En dat, ja. Eh, wat zijn die regels? Nou, ik heb ook wel een regel dat ik... Um, ik heb veel slaap nodig en dat komt ook door mijn medicijnen. Maar um, ik slaap ongeveer van tien tot uh, half acht. Ehm um, en dan, ja, om die goede slaaphygiëne erin te houden, probeer ik dat wel echt aan te houden. Want dat, slaap is het belangrijkste medicijn tegen mijn. Um, uh, ja, um, ja tegen absoluut. Mijn, ja. Ja. Ja. Als je kort, een nachtje kort doorhaalt, dan uh, is het bekend probleem. Dat, uh, ik had het daar ja. met Sajjat ook, uh, ook over in de podcast. Dat zeg ik weer, Sajet. Met Sajjat ook over in de podcast dat hij. Uh, uh, dat we een soort van allebei het trucje kennen om die hypomaanperiode een beetje zeg maar wat sneller nou ja, te laten ontstaan door wat korter te slapen. Mm. Dus als je ja. dan maar een paar uurtjes bewust maar een paar uurtjes slaapt of heel lang doorgaat ofzo, dan oh, een klein, klein trucje om dan een beetje hypomaan te worden. Maar dat is meer voor <lacht> mensen die af en toe depressief zijn uh, handig, <lacht> denk ik. Ja, niet Dus zei... voor mij ik moet dat niet gaan ik doen. Ik net zeggen, ik zou jou dat niet precies aanraden niet. om uh, te doen. Nee. En als je dan bijvoorbeeld probeer je dus ook elke ochtend om half acht stipt uit bed te gaan. Ja. En wat gebeurt als je? Ja, dat... over acht uur. Half acht acht uur. En wat gebeurt als je dat niet doet? Als je een keertje doorslaapt, merk je dat dan meteen? Nee, dat merk ik niet meteen. Oké. Okay. Ja, dat is, ik vraag het omdat ik, dat zijn bij mij wel weer juist triggers om uh, depressief te worden. Dus als, ik, oh, ja. als ik dan niet dat doe, en ik, ik ga wel... Uh, ik zet de werker uit en ik blijf nog twee uur langer in bed. Dan voel ik me daar meteen schuldig over. En dan begint de dag meteen uh, heel vervelend. Oh, ja, ja. zak ik er meteen helemaal in weg. Maar daar heb je gelukkig niet zoveel last van, hè? Van depressies, dat zei je al. Nee, dat... Uh, gelukkig niet. Nee. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb wel een uh, depressieve periode gehad. Maar ik denk ook dat dat deels was door de medicijnen die ik toen had. Ik zat aan de Cisordinol. En dat... Um, Zorgt ervoor dat je heel uh, uh, anders gaat lopen. Dat je um, zevert. Ja. ja, echt wel een oud medicijn. Waardoor je gewoon niet meer helemaal jezelf bent of zo. Um, Is dat ook een antipsychotica? Om... Ja. Ja, ah, nou, die zijn altijd wel heftig hè. Ja, ja nou, ik zit nu aan de. Um... De bilify of de ariprivasol. Yeah. Um, en de olanzapine. Um, dus dat zijn best wel zware medicamenten. Die ook ervoor zorgen dat ik veel slaap. En hoe zie je dat? Denk je daar wel eens over na? Je bent nog jong, hè? Hoe oud ben je? 25? 20, ja. Te worden? Laatst nog. Gefeliciteerd, mm. Hartman. <laughs> Dankjewel. Hoe, hoe, de, hoe denk je daar dan? Denk je er wel eens over na voor de toekomst? Van, nou, dit is, dit is gewoon wel uh, wat, ik, wat ik prima vind om stabiel te blijven, deze medicatie en de manier waarop ik nu mijn leven leef. Of heb je ergens toch wel de drang om, om ooit weer zonder medicatie te leven? Ja. Om ooit weer zo'n. dan moet ik gewoon langer stabiel zijn. Dus ja. dan. Um, ik zou het heel graag willen. Maar uh, het zou goed kunnen dat ik heel lang aan de lithium zit. Maar. Uh, mijn psychiater is daar eigenlijk ook heel open voor. Maar die durft nu niks te doen. Omdat het zo snel bij mij kan wisselen. Ja. En je zei lithium. Dus je gebruikt nu wel lithium. Ja. Ja. Okay. En dat. Do, do, hoe lang doe je dat nu al? Um, sinds oktober vorig jaar. Dus niet. Oh, dat is nog die, niet. Nee, nee, nee. O, oh, 2020? 2020, uh, zeg 2020 maar. ja. Ja, dat zitten we nu. Ja, ja gaat zo snel allemaal. Ja. Oké, okay, dus dat is dus meer, meer dan één. flies moet je er nat Time flies where you're not having a life. Ja, yeah, precies. Uh, <laughs> yeah. Dus meer dan een jaar al inmiddels. Dus dan weet je wel een beetje hoe het, hoe, hoe het, hoe het voelt en hoe het werkt. Hè? Heb je ja, dan, be, ja. Hebben ze je in het begin meteen heel hoog ingesteld... en een beetje langzaam afgebouwd? Of hoe is dat bij gegaan? Dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Ik weet hmm. dat, dat... Ik ben nu de dossiers aan het doornemen van mezelf. Um, en daar staat dan wel wat in over... Uh, hoe ik... De, hoe dat is opgebouwd, maar dat weet ik zelf niet zo goed. Ik weet wel dat ik in een periode echt te hoog stond voor de lithium. Dat je echt uh, dat de kans was op vergiftiging. Ja. Um, maar uh, dat valt nu wel mee. En dan monitoren dat, ze ja. ook goed. Hè? Doen ze dat in, ja. uh, in Noorwegen ook? Met bloedtesten? Elke ja, maand? lithium uh, spiegel. Ja. Ja, ja, ja. Um, ja, dat doen ze hier ook. Dus dat, uh... En hoe deel jij verder je dag in, behalve wandelen en uh, rennen op de berg? <laughs> <laughs> um, ja, ik ga, ik ga vaak wandelen, maar wat ik zei van, ik ben druk bezig met dat boek. Um, vandaag heb ik een uh, activiteit met mensen van mijn leeftijd die ook niet kunnen werken. Um, dus dan hebben we daar een activiteit mee. Uh, um, ik, doe, ik, ik maak graag uh, eten, dus ik kook graag. Noors. En bakhaag. Noorse, ja. allebei. <laughs> dus daar hadden we. Um, dat is veel vis, denk ik. Rapenzoer. Veel vis, ja, dat ook, maar ook hert. Hert, oh, lekker. Ja. ja. <laughs> wij hebben, mijn ouders hebben uh, jachtrechten op uh, het land. Dus um, als, de, als de jagers komen om uh, een dier te pakken. dan mogen wij zoveel van het vlees. Ah. Dus dat is goed. goed. Ja. Doe je dat, heb je het zelf ook wel eens gedaan? Gewoon, puur uit het interesse voor mij. Nee, Geen nee, nee? Oh. Het gedaan. nee, ik ben wel een keer mee geweest. Maar uh, nog nooit zelf gedaan. Hm. Je moet daar ook eerst een jachtbrevet voor hebben. Oh ja, in Noorwegen ook? Hm. Ja. Ik dacht, ja. er loopt zoveel rond dat ik uh, <laughs> <zo> het een soort bos <laughs> intrekken. En, uh, maar dat mag dus niet. Nee, dat mag niet. Hm. Want je, zoals je er voor de dieren, als je een keer een dier pakt, dat je niet echt pakt. En dat ja, die, nee, die helemaal eens. Ja, als je hem schiet, dan moet je wel weten wat je doet. Ja. ja. Eh, wat heb je, de, de opleiding die je in Nederland hebt gedaan... wil je daar nu in Noorwegen ook weer straks dan iets mee gaan doen... qua werk? Of wil je iets compleet anders? Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Ik vind met kinderen werken echt het mooiste wat er is. Um, dus daar, ik zou daar heel graag mee door willen gaan. Um, maar ik moet even kijken hoe dat eruit gaat zien. Uh, met de Arbo ga ik vragen wat voor mogelijkheden er zijn... Um, en of zij mij kunnen helpen met dat ik mijn studie hier af kan maken. Maar misschien is het ook wel dat ik over een half jaar denk van... Ja, ik wil het eigenlijk gewoon in Noorwegen gaan afmaken als ik gewoon stabiel blijf. In Nederland bedoel ik. Um, oh, dus dat je weer maar terugkomt. daar moet ik nog ja. even kijken. Dus als, jij, ja. als je nu redelijk stabiel blijft, heb je het idee dat je nog wel even terugkomt om de studie af te maken. Ja. En ja. dan weer terug weer naar Noorwegen daarna om daar te gaan werken. Het liefst. Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Ik, ik vind het sowieso ik vind het moeilijk om te antwoorden... wat ik nou precies wil gaan doen... Uh, qua Nederland en Noorwegen. Mijn hele familie, behalve mijn ouders... wonen daar. Um, en ik, moet, ik heb in de loop van de herfst... de hele tijd mijn plan moeten aanpassen. Van, ik was begonnen met online les volgen... Um, en dat ging eigenlijk heel goed, maar toen werd ik weer onstabiel um, en ik kwam ik weer in hypomanie. Dus dat was heel zwaar en moest ik weer denken van oh, wat ga ik nu dan doen? Ja. Um, en ja. dat ik dan misschien als uh, pedagogisch medewerker aan de slag wilde in Nederland of iets in die richting. Um, ja, dat ik het gewoon niet helemaal wist. En, heb je voor jezelf ook een beetje door. Want ik hoor ook al wel een beetje op zelfonderzoek... dat je zit uh, dossiers door te nemen en zo. Heb je dan ook een nee. beetje voor jezelf door... waar die triggers eigenlijk... wat je wat belangrijkste triggers zijn... voor hypomane en manische periodes? Ja, ik vind dat moeilijk. oorzaak-gevolg hierbij heb ik soms zo van... Ja, maar de vorige keer dat ik... Um, mijn laatste hypomanie... was zo uit de lucht gegrepen... en zo erg van... er is niks gebeurd wat een trigger zou kunnen zijn... Dat ik, maar um, ja, de typische dingen van te veel op je planning, stress, uh, studie, daarom heb ik ook best wel snel besloten om mijn studie aan de kant te leggen. Um, omdat dat voor stress kan zorgen. Uh, maar ja, het, een stressvrij leven is ook, ja, vind ik niet leuk. Hm. Um, dus ja, ik vind dat lastig. Ja. Dat is ook moeilijk te balanceren natuurlijk. Mm. Je, hoeveel stress laat je dan een beetje toe? En welk risico neem ja. je? Want als je het ja. hebt over werken met kinderen... en uh, dat is natuurlijk met elk mens verschillend... maar ik, ik zou daar wel weer een hoop stress op krijgen... als <laughs> een klas voor kinderen. <laughs> ja. ja, maar ik vind dat... dat vind ik juist de mooie. Dus ik moet gaan zien hoe dat gaat lopen. Ja. En heb je binnenkort dat, dat gesprek... zijn nou net dat je dat binnenkort ja, had? Ja, dinsdag. Met aanstaande dinsdag. Maar mm. dat is heel spannend... Ja, dat is heel spannend. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En hoe bereid je je daarop voor? Uh, vind, vind je dat ik lastig? ga er heel erg open in, want ik kan okay. me ook voorstellen dat. Want het is, een, het is een gesprek met de ARBO en de psychische gezondheidszorg in de gemeente. Um, en ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen: van Julia, ja, helaas, je moet toch nog een tijdje wachten. Totdat je ergens aan de slag kan, want je bent gewoon nog niet stabiel genoeg. Dus en, ik probeer me daar heel erg voor in te dekken. Van oké, okay, als het niet gaat, dan gaat het niet. Um, voorbereiden op het ergste. Ja, ja. ja dat doe ik wel, ja. ja. Want ik ben altijd heel ijverig en enthousiast en ik wil heel veel. Maar dat is volgens mijn psychiater, die zegt ook van dat zit jij, jou nu heel erg in de weg. Dat je zoveel wil en dat je ook zo kent. graag wil. Ja. Um, dus dat. Ja. Ja, dat is ook lastig. Dat ken ik ook wel. Dat je te graag wil en eigenlijk nog die rust een beetje nodig hebt eigenlijk. Misschien. Ja. ja. ja. En, ja. Is, o, o, want je zegt, het is, in, een, in de gemeente wordt dat geregeld. Dus je hebt een soort van gemeentelijke psychiater en een gemeentelijke arbo. Die gaan dan samen met jou kijken naar wat er mogelijk is. Ja, klopt. Maar, is het heel anders, de, de GGZ in, in Noorwegen, als je het vergelijkt met Nederland? Eh. Um... Ik vind de GGZ in no Nederland wat directer. maar het gaat meer over de cultuur van hoe mensen zijn. Hm, yeah. En daar is het gewoon van, je houdt nu op, doe normaal. En in uh, Noorwegen is het um, minder dat, maar meer van, kan je alsjeblieft dit doen? Oh ja, het is tot vriendelijker. Ja. <laughs> gewoon een andere benadering qua cultuur. Ja. En welke vind je fijner? Hm. Ik hou wel van het botte Nederlandse. Ja? Dus ze mogen ja. tegen jou wel wat strenger zijn eigenlijk? Ja. In Noorwegen? Ja. Niet, niet nee, te... ik, dat komt ook vaak terug uit mijn dossier. Dat ik uh, dan uh, boos word omdat er iets aan de hand is. En dat zij zoiets hebben van... Uh, ja, dat schrijven ze dan maar op. Maar dat ze niet echt erop op reageren. Hmm. En die reactie heb je eigenlijk wat nodig dan? Maar dat is ja. ook niet goed eigenlijk, hè? Als je o, <laughs> manisch boos bent... en dan mensen daarop weer reageren... dat is eigenlijk ook weer niet goed. Nee, dat ja. is maar net hoe je het bekijkt, inderdaad. Ja. ja. Um, ik weet niet, heb ik verder nog dingetjes aan je te vragen? Ik vind het ook een beetje moeilijk om zo... Uh, ja, in te schatten hoe dat dan... Hoe, ik heb je niet voor me, dus het is een beetje lastig om... Uh, zeg maar, in te schatten hoe het nu met je gaat... En, uh, hoe je erbij zit, maar volgens mij zit je er ja. wel goed bij, toch? Gaat het wel goed in, in Noorwegen? Ja, nu? het gaat ook goed. Ik uh, heb het gevoel dat ik mijn balans weer terug aan het vinden ben. Dus um, ja, het, het is gewoon lastig, want ik weet, dat zul je zelf ook wel herkennen, van je wil zo graag daginvulling. Ja. En iets hebben waarvan je denkt, oh, hier doe ik het voor. Um, en dat is soms best lastig dat dat er niet is. En ben je dan nu ook wel blij met de kleine stapjes? Of ben je nog steeds ja. eigenlijk... Ja, dat wel. Oké. Okay. Mm. Daar... Dat ja. kostte bij mij ook wel heel veel moeite. Ik was daar heel lang gefrustreerd over. En dan zeiden mensen... Ja, maar kleine stapjes, mooi. En dan dacht ik... Ja, zeg mm. maar van die kleine stapjes. Ik wil gewoon nu doen. Ja. Ja, dan. ja. ja. ja dat herken ik heel erg. En ik wilde eigenlijk, het, eigenlijk ook het liefst, maar ik ben heel blij dat dat ook okay, mocht ook niet. En, uh, was ook geen, dat, dat was ook helemaal geen goed idee geweest. Maar ik wilde heel graag weer meteen terug naar mijn baan. Gewoon, oh, nee. nou ja, kan makkelijk weer, na, na maand of drie. Maar dat kon echt helemaal niet na, makkelijk na maand of drie. Dus nee. ik vind het dan altijd wel knap dat jij bijvoorbeeld ook zegt van, uh, nou ja, ik uh, rem mezelf. En zo met zo'n verjaardagsfeestje. Dat je dan gewoon zegt, twee dagen van tevoren, nou ja, ik, uh, is, uh, geen goed idee om dat verjaardagsfeest te vieren. Vind ik altijd wel knap had ik niet gedaan in wel. jouw schoenen. Daar heb ik heel <laughs> veel episodes voor moeten doormaken... om er een beetje te komen. <laughs> ja. ja. Nou ja. Um, mag ik je in ieder geval nu heel erg bedanken. Als jij nog iets... wil, je, wil jij nog iets vertellen? Heb jij nog iets waar je, wat, je, wat je kwijt wil? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel het idee dat ik goed mijn verhaal heb kunnen doen... en dat ik... wat um, ik heb kunnen uitleggen... van hoe een bipolaire stoornis voor mij is. Dus uh, dat vind ik heel leuk. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook leuk om te horen, want het is voor iedereen weer anders. Dat, dat blijkt mm. maar weer. Ja. ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Uh, aanstaande ja, dinsdag, sowieso. Uh, we volgen elkaar op Instagram, dus laat me... Ik, ik ga wel even vragen hoe het was. <laughs> ja, Ik ben leuk, benieuwd. En heel erg bedankt voor, voor dit gesprek. En uh, een fijne dag. Is een beetje raar, raar afscheid nemen op deze manier. Maar... <laughs> <Dat> <laughs> een beetje... Ik zet hem wel uit... en dan praten we gewoon nog even door. Uh, ja. Dankjewel, Jules. Tot over deze internationale online editie... van de Pillenkast. Volgende week weer gewoon live... iemand in de studio, hopelijk. Uh, en uh, heb je zelf in de tussentijd... hulp nodig bij psychische problemen... Uh, dan weet je het inmiddels. Uh, neem contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord... bel met 0800 0113... of met 113. En praat erover... Volgende week dus een nieuwe pillenkast. Heel graag tot dan.